the phone.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 De actualiteitenrubrieken op Nederland 1, 2 en 3 krijgen een andere opzet. De publieke omroepen hebben daarmee ingestemd. Zo verdwijnt Nova om vanaf de zomer plaats te maken voor het nieuwe programma Nieuwsuur. Dat wordt gemaakt door de NOS en de NPS. In Nieuwsuur komt meer aandacht voor Brussel en Den Haag. De nieuwe omroep WNL gaat een nieuw opinierend programma maken op de plek van Goedemorgen Nederland. En de andere nieuwkomer, Poont, verzorgt op Nederland 3 een eigen dagelijks journalistiek programma. Het nieuwsbulletin Journaal op 3 van de NOS wordt verlengd tot 10 minuten. De nieuwe opzet moet meer kwaliteit en pluriformiteit opleveren en meer jongeren trekken. De Belgische tekenleraar die drie moorden heeft toegegeven... heeft nu ook vijf verkrachtingen bekend. Volgens de Belgische justitie zou hij die hebben gepleegd in Hasselt. Er zijn geruchten dat de man ook een vierde moord heeft toegegeven... maar daar wil de Belgische justitie niets over kwijt. De tekenleraar uit Loksbergen werd begin deze maand opgepakt. De Ketelbrug in de A6 tussen Lelystad en Emmeloord gaat vanaf 1 april weer een paar keer per dag open voor het scheepvaartverkeer. Nu gebeurt dat nog op afspraak, in de nasleep van een ongeluk van begin oktober. Een paar auto's botsen toen op elkaar toen de brug open ging, terwijl de waarschuwingslichten nog niet aan waren en de slagbomen nog open stonden. De oorzaak van die storing wordt nog onderzocht. Een Rijkswaterstaat denkt dat er voor op 1 april, bij het begin van het vaarseizoen, genoeg duidelijkheid is. Hoe vaak precies en wanneer de ketelbrug dan open gaat is nog niet bekend. Het weer. Bijna overal droog. De temperatuur daalt vannacht tot lokaal min 4 graden. Morgen blijft het droog en schijnt de zon vaker. Maxima tussen min 1 in Groningen tot plus 3 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.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 Thank <laughs> you.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 Bye.